ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Er rijden nog de hele dag geen treinen tussen Utrecht en Driebergen-Zijst. Vanochtend vroeg klapte een Intercity met een handjevol passagiers tegen een graafmachine. Die was met pech stilkomen te staan op de spoorwegovergang in Bunnik, vertelt ProRail. Nou, ik had begrepen dat hij motorproblemen had. Dus uh, de machinist van uh, de kraan uh, stond stil op het spoor. wilde echt nog wel weg uh, proberen te komen, maar kon gewoon niet. De motor uh, werkte niet meer. En uh, ja, is, is, uh, heeft de klap inderdaad gevoeld en is daarna uh, gelukkig uh, heel huids uit uh, de kraan kunnen komen. De machinist van de Intercity raakte licht gewond. De passagiers zijn allemaal in orde. ProRail schat in dat er morgenochtend weer treinen rijden tussen Utrecht en Driebergen-Zeist. Het gaat niet zo lekker met de financiën bij PostNL. Normaal moeten ze het juist hebben van al die kerstkaarten die we sturen. Maar dat viel dit keer tegen. Het waren er een stuk minder dan verwacht, terwijl de loonkosten oplopen. Volgens economieredacteur Ruben Eg snijdt PostNL nu flink in de kosten. Ze willen de brievenbussen al voor het einde van de dag gaan legen. Dus voor vijf uur en niet meer s'avonds. Dat zou vele miljoenen schelen. De postzegel is per 1 januari alweer wat duurder geworden. Hij was vorig jaar nog 1,14 euro. Nu in Inmiddels 1,21 euro. Ook de cijfers van de pakkettenafdeling van Post.nl vallen tegen. En twee darters uit België hebben een wereldrecord te pakken. In een sporthal in het plaatsje Turnhout hebben ze non-stop 61 uur pijltjes staan gooien. Voor deelnemer Kevin was het al de derde recordpoging. Het is hem eindelijk gelukt en dat is maar goed ook, hij is er helemaal klaar mee. Ik voel me dood, dood op. Ik had gezegd uh, twee jaar geleden dat ik het niet meer ging doen. Ik heb me toch laten overhalen, maar nu besef ik waarom ik toen had gezegd van dit nooit niet meer. Maar ja... Dit is dan toch wel echt de laatste keer, maar uh, ik heb er zeker geen spijt van. Het was trouwens voor een goed doel. De mannen hebben geld ingezameld voor een stichting die borstkankerpatiënten helpt. Hoeveel er uiteindelijk is opgehaald, weten we niet. Het weer, het is grijs, maar op de meeste plekken droog, met temperaturen rond het vriespunt. En morgen blijft het zo goed als droog, is er af en toe zon en wordt het een graad of drie. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 You're playing with When my man's in trouble I attack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 je van Bobby McFerrin En don't worry, be happy Here's a little song I wrote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 Past, ja, dat kan deze Bobby McFerrin uh, wel zeggen. Worry, maar is ook uh, voor het uh, weerbericht. Don't worry, be happy. Nou, dat gaan we horen. Nou, wat denk je snel? wat weer? Ja, zomer of hartje op? winter. Het <laughs> weerbericht. Luister dat volgt. Ja, wat uh, Richard? Jij hebt een voor je, hè? Het weerbericht. Ja, ach, zullen we zeggen? Ja. Zal ik het maar gewoon voorlezen? Doe maar. Ja.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 Zoek even onder weer in Zandvoort en een vind je het vanzelf met ook een actueel weerstation.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 Tu veux je lui dis comme ça c'est réglé Et au En dan aussi Enfin si vous dan En avez <rire> Attends 3 ans En dan et là vous verrez Si c'est formidable hier. En dan zitten we hier. En dan zitten Formidable, tu étais formidable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 Naar de jaren 80 met Jenny Burton en de Bad Habits. Ja, Richard, zo op de zaterdagmiddag gaat het allemaal nog goed. Ja, ja eerlijk, zeker. Ja hoor, dus je hebt uh, trouwens tegenwoordig een hele mooie plopkap. Hè? Dat uh, hoesje ja. wat uh, over de microfoon uh, heen zit. Ja, dat, uh, dan ploppen we minder. Hè? Dan plop je minder en er staat keurig ZFM Zandvoort op. En waarom heb jij geen plopkap? -maseer? Ja, omdat ik een rode neus heb. Oh, Zie je dat? Okay. Ja, je kan hem ook omdraaien. De, ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Nou, het is allemaal naar te kijken. Live beelden vanuit de studio op zfm-live.nl. Straks, uh, even naar drieën... dan uh, gaan we naar uh, Duintjesveld toe... naar Piet Pijper. De wedstrijd van vandaag tegen Edo HFC. Maar eerst gaan we met Jaap Koper... naar de Koninklijke HFC. Want uh, weet je, Richard... bij de Koninklijke HFC spelen ook uh, meerdere zandvoorters. Nee, dat wist ik niet. Ja. Dus uh, die, uh, die... Oh, wacht even hoor. Die, nemen, die maken deel uit... Uh, van het uh, team van uh, Koninklijke HFC. En uh, ja, dus... Uh, nou, Jaap uh, was... Uh, Even telefonisch met een van die deelnemers van Koninklijke HFC in gesprek geweest. En volgens mij sprak hij... Wie sprak hij? Met Xander van den Berg. Xander van den Berg, dus voor de Koninklijke HFC. Interview is een aantal dagen geleden opgenomen. Dus ja, de uitslag van de wedstrijd, die hoor je nog zo meteen van ons. Aan de telefoon hebben we Xander van den Berg. Uh, hij komt uit Zandvoort. Maar hij voetbalt niet bij de SV Zandvoort. Dat doet hij bij de Koninklijke HFC. Goeiedag, Xander. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Um, <coughs> want uh, er zitten toch nog wel wat uh, Zandvoortse voetballers bij de Koninklijke HFC. En jij bent er één van. Ja, dat klopt. Zeker. Ja. Ja, ook uh, Roy Pistien uiteraard. Uh, ja. die, is nu, uh, die is nu een van de assistent -trainers. Ja. Dus uh, ja, hartstikke leuk. Ja, uh, hoe lang uh, voetbal je bij de koninklijke HFC? Um, ik voetbal nu vanaf de onder 15. Ah, dat is al uh, best een uh, lange tijd dan, uh, al. Dat Ja, dat is volgens mij denk ik iets van 7 jaar of zo. 7 jaar. Ja, maar dat, dat begint er, waar, Waarom eigenlijk koninklijke HFC? Um, ja, ik, uh, ik kwam toen van Ajax af. Mm -hmm.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 Om maar even een, uh, hoe was die ervaring eigenlijk om dat mee te mogen maken als voetballer? Ja, dat is uh, natuurlijk uh, ja, super vet om uh, mee te maken. Mm -hmm. uh, natuurlijk wel een beetje zonde van de uitslag, 8-0 is wel veel. <laughs> ja. Maar ja, uh, ja. ja, het wordt lachter om uh, niet zoveel te tegen te krijgen. Maar uh, ja, het was uh, super vet. Ja. Uh, wat, wat is het ambitieniveau van, uh, van de Koninklijke HFC en met jouw uh, medespelers?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 Die uh, zelf net niet goed genoeg. Maar, uh, ja, dus ik heb het wel uh, ook een beetje van vader. Ja, uh, hoe reageert uh, bijvoorbeeld je vader, bij, bijvoorbeeld, uh, nu jij bij Koninklijke HFC voetbalt? Uh, ja, die vindt het natuurlijk leuk. Uh, die vindt het altijd leuk om uh, mij te zien voetballen. Mm -hmm. en, uh, ja, heel veel de rest van mijn familie eigenlijk ook. Mijn opa, die staat altijd langs de zijkant. Uh, mijn moeder ook heel vaak. Ja. Dus, uh, ja, die supporten we in ieder geval uh, altijd. Ja, en hoe belangrijk is dat dan weer? Nou, ik vind het altijd wel, uh, wel leuk, uh, wel fijn als er de, in ieder geval mensen langs de zijkant staan van mij. Ja, ja um, we nu met uh, de actuele kant van het verhaal van de Koninklijke HFC. Waar staan jullie op dit moment met, uh, met jullie ploeg? Um, wij staan nu, staan we negende. Ja, nou, dat, dat, dat is middenmoot, neem ik aan, toch? Ja, klopt. Ja, klopt. Uh,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 Altijd leuk om uh, ook uh, daar aandacht uh, aan te besteden. Straks gaan we naar uh, SV Zandvoort 1. De derde klasse wedstrijd tegen uh, uiteraard de Halemers. De Halem Noorders. We hebben het over Edo, HFC. Die wedstrijd begint zo dadelijk om drie uur. En straks daar veel meer over. Nu we toch in Zandvoort zitten. Wat dacht je van Yves Weerner? Hij heeft een nieuwe plaat uitgebracht. En die heet Vandaag ben ik van jou.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 Niks in de agenda, ik hoef alleen bij jou te zijn.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 Je, je overvalt. Me. Ja, dat is ook de bedoeling. Uh, ja, ik vind Stairway to Heaven altijd wel uh, lekker van Led Zeppelin. Stairway to Heaven. Nou ja, als we hem uh, bij ons hebben, dan uh, gaan we hem uh, even voor je draaien. Dus even kijken hoor. Ja, nou, ik heb hem bij me. Tuurlijk uh, heb ik hem bij me. Ja, die staat in de top 10 van de top 2000. Zeker. Nou, tot aan het nieuws uh, is hier uh, jouw verzoekplaat Led Zeppelin. Tot zometeen. meteen.